I'm mm -hmm. ZFM!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 van Amsterdam tot aan Maastricht, van Rotterdam tot Hengeveld, ik zoek het ware dan op licht. Ik speel de rol voor wat het waard is, voor de glans van het moment. Ontsteek de hoofd weg. laat het branden, telkens als je weer bent.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 Straks CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur.